10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en Ghislaine Plag. Er is een masterplan gelanceerd om de grote leegstand van winkels aan te pakken. Ik lees op Teletext 101: aantal overvallen verder afgenomen. Dat is mooi, maar het aantal overvallen in Amsterdam is flink gestegen. Meer nu in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Vorig jaar zijn er minder winkels en woningen overvallen. Het waren er ruim 1600, een daling van 17 procent. Minister Opstelte benadrukt dat het aantal nu sinds 2009 bijna is gehalveerd. En dat komt volgens hem door de gezamenlijke aanpak van politie, het OM, gemeenten en het bedrijfsleven. Maar u hoorde het net, Amsterdam springt er negatief uit. Het aantal overvallen in de hoofdstad steeg vorig jaar met 19 procent, zegt de politie. Heineken heeft last van de tegenvallende economische groei, hogere accijnsen en strengere wet- en regelgeving. De netto-winst van de bierbrouwer halveerde vorig jaar en kwam uit op ruim 1,3 miljard, zegt topman van Boksmeer. We hebben een, een, een moeilijk jaar achter de rug, met name in, uh, in Europa. Maar ook in sommige opkomende landen waar de groei wat minder was. Er was groei, maar minder dan we gewend waren. Um, en dat verklaart wat uh, tegenvallende resultaten voor dit jaar. De kostenbesparingen bij Heineken liggen volgens Van Boksmeer op schema... en moeten dit jaar 625 miljoen euro opleveren. Sven Kramer komt zaterdag in Sochi niet uit op de 1500 meter. Hij heeft afgezegd en hij wordt vervangen door Jan Blokhuizen. Op Twitter schrijft Kramer dat hij zich wil richten op de 10 kilometer... en de ploegenachtervolging. Hij won deze Olympische Spelen al goud op de 5 kilometer. Britse weerkundigen waarschuwen opnieuw voor zware windstoten... en nieuwe overstromingen. Veel rivieren zijn buiten hun oevers getreden... en duizenden huizen staan al wekenlang onder water. En er komt voorlopig nog geen eind aan, zegt correspondent Arjen van der Horst. De problemen verplaatsen zich nu ook richting de Theems... die aan het overstromen is, waar nu duizenden huizen onder water staan. Nou, daar zijn leger en hulpdiensten met mannenmacht aan het werk... om nog meer huizen te beschermen met zandzakken. Maar ja, dit weer helpt natuurlijk niet. Dit weer gaat waarschijnlijk voor nog meer regen... en nog meer overstromingen zorgen. Weermensen van de BBC denken dat er de komende dagen... evenveel regen kan vallen als normaal in een maand. Autofabrikant Toyota roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug... vanwege een softwarefout. Het gaat om de hybride Toyota Prius. In Nederland zijn het zo'n 18.000 Priussen... die gemaakt zijn na maart 2009. Toyota heeft een probleem ontdekt met de software van het hybride systeem... en daardoor kan de auto langzamer gaan rijden en uiteindelijk uitvallen. Vorig jaar riep het Japanse bedrijf bijna een kwart miljoen Priussen terug. Toen was er een probleem met de remmen. Voor het eerst in de geschiedenis van de winterspelen... hebben twee vrouwen bij het Alpine skiën twee kampioenen opgeleverd. De Sloveense Tina Maze en de Zwitserse Dominique Guissin... hadden op de afdaling exact dezelfde tijd. Ze krijgen allebei goud. Bij de afdaling wordt naar honderdste seconden gekeken... en niet zoals bij het schaatsen naar duizendsten. Het weer nog eerst zon, later vandaag bewolkt... en vanavond vanuit het westen regent wordt 8 graden... en het gaat ook flink waaien. Ook morgen buien, vrijdag lange tijd droog... en ongeveer 9 graden. ANWB-verkeersinformatie nog, Kees Kwaks. Fielen nog op de A15-Gorkum richting Rotterdam. De nasleep van een ongeluk. Bij Hardingsveld-Griesendam staat 3 kilometer. En in Limburg is de N277 nog altijd dicht. De weg Kessel-Ravenstein. Vanochtend vroeg gebeurde daar een ongeluk. De afsluiting is tussen Deurne en Venra in beide richtingen. Het verkeer wordt nog altijd omgeleid.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 Euro en CRV. De ochtend met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. En zometeen ook weer een mediaforum. Daarin Margriet Vromans, presenteert op Radio 1 en Radio 4 en communicatieadviseur Tom Verlind. Hij is ook oud omroepbaas. Zij laten hun licht schijnen over de aangekondigde mediastilte van minister Ronald Plasterk. Dus we gaan nu minder zien in televisieprogramma's. Nou ja, dit is wel een duidelijke boodschap uh, vanuit de kamer. Is dat een ja of nee? Ja, dat is hier, ja. Nou, Het kost de moeite, maar uh, we zien hem uh, dus minder. en We horen hem dus ook minder. Hij is nu leegstaande winkelpanden. Ja, dat ziet er toch wel akelig en armoedig uit als je loopt te winkelen. En het zijn er tegenwoordig ook zoveel winkels die leegstaan. Er zijn meer een plaag in de winkelstraten geworden... en daarom hebben de branche en de overheid diep nagedacht over maatregelen. Jan Meerman is voorzitter van Detailhandel Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het belangrijkste dat moet gebeuren om die winkelstraten weer vol te krijgen? Nou, eigenlijk een hele simpele boodschap. Uh, we moeten gezamenlijk, uh, zowel overheid als uh, bedrijfsleven... moeten uh, die leegzaam aanpakken. En dat doen we door het niet meer uh, weg te duwen... maar uh, aan de slag te gaan. Ja, maar hoe dan aan de slag te gaan? Nou ja, zeg maar slechte uh, winkelplaatsen die moeten de wereld uit... en goede winkelplaatsen die moeten uh, gestimuleerd worden. Dus we moeten gewoon zorgen dat er voldoende goed aanbod is en wat niet goed is, ja, dat moet verdwijnen. Maar als ik gewoon in mijn eigen dorp even kijk, van ja, daar, is de, daar staan wel wat panden leeg, maar de winkels die er zijn, die doen het goed. Je kan toch moeilijk één pandje tussendoor dan even slopen? Hoe ziet u dat voor zich? Nee, niet slopen hoor. Nee, dat klinkt dan misschien heel desastreus, maar je zou wel kunnen denken om een andere bestemming daaraan te geven. Bijvoorbeeld een winkelpand wat uh, leeg staat, uh, uh, een andere bestemming te geven als woning bijvoorbeeld. Okay, dus als je dan door de straten loopt, dan krijg je, wij spreken winkelwoning, winkelwoning, maar dat maakt Nee een... hoor, nee, nee, nee. De bedoeling is dat de winkels bij elkaar uh, zitten. En daar waar zeg maar, aan de snijvlakken van de uh, winkels uh, leegstaande panden staan, winkels, daar zou je woningen van kunnen maken. Oké, okay, en de rest de winkels dus, die moeten dan ook verhuizen, sommige ondernemers, ja, om, om te zorgen voor een concentratie? Ja, de consument wil gewoon concentratie van winkels. Die wil niet door een straat lopen waar regelmatig iets leeg staat. Dus onze boodschap is ook, concentreer de winkels op de plaats waar uh, de consument graag komt. En op de plaats waar uh, hij niet komt of zij, Ja, daar zul je dus een andere bestemming moeten geven. Ja, en winkeliers die misschien al dertig jaar ergens zitten, denkt u dat die bereid zijn om dan zomaar even te verhuizen? Nee, dat is ook een, natuurlijk een ontzettend moeilijk proces. En uh, vandaar dat we dus ook oproep doen om lokaal maatwerk uh, te leveren. Want het zal per gemeente verschillen hoe je dit aan moet pakken. Maar dat het moet gebeuren is voor ons wel heel helder. Ja, want gemeentes hebben volgens mij vooral ingezet op bouwen, bouwen, bouwen de afgelopen jaren. Ja, maar ik moet zeggen dat we hebben daar ook allemaal aan meegedaan. He. Dus niet alleen de gemeentes, maar ook de vastgoedwereld en ook wij als retail zelf. Wij zijn er ook gaan zitten... En we zijn er uh, ja, heel snel achter gekomen dat er uh, nu te veel winkels zijn. Dus er moeten ook gewoon winkels nu uit. En ja, dat moeten we gezamenlijk doen. We moeten niet meer wijzen naar elkaar dat de een iets moet doen en de ander iets moet laten. Nee, we moeten het gezamenlijk aanpakken. Maar dat is toch niet iets van vandaag of gisteren, dat er ineens minder behoefte is? Dat is zeker nou, met de internetverkoop toch al jaren aan de gang. Ja, maar de internetverkoop is één van de oorzaken. Het is gewoon een totaal veranderd consumentengedrag die uh, deze dynamiek in de wereld veroorzaakt. En die gaat heel snel. Ja, sneller dan de hele wereld verwacht heeft. Maar wat speelt er dan nog meer mee naast het internet? Nou ja, kijk, de consument die, uh, heeft veel minder trouw aan winkels. En de consument is mobieler geworden. Dus hij winkelt ook graag op andere plaatsen... waar hij vijf jaar geleden niet, uh, niet winkelde. Nou ja, dus in die zin heb je gewoon minder vastigheid als winkelier. Ja, klopt. Hm. Ja, ja, de, ja, de winkelier moet steeds meer doen om die consument naar zich toe te trekken. Dat vinden we ook prima. En ja, daar moeten wij dus ook met onze winkellocaties veel beter op inspelen. En een beetje variatie in het aanbod misschien. Want als je een gemiddelde stad binnenloopt en je neemt de winkelstraat... Die, die lijken in de meeste gevallen lijken die op, die, op die winkelstraat een stad verderop. Ja, dat klopt wel. De consument wil graag uh, uh, naast... De bekende namen, want dat vindt hij ook prima. Wil hij ook uh, uh, MKB's zien. En dat evenwicht moet er eigenlijk altijd zijn. Dus het moet een gezonde mix zijn van uh, de bekende Nederlandse namen... plus de uh, lokale uh, MKB-ondernemers. Dus ook daar moeten we aan werken. Dat die mix dus uh, gezond ja. en evenwichtig maar is. Maar kunnen die huren en zo allemaal wel betalen dan? In zo'n binnenstad bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, op de... A1-locaties in de grote plaatsen is de huur te hoog. Maar ja, dat, heeft ook, dat is ook een kwestie van vraag en aanbod. Maar kijk, je kan natuurlijk ook op A2- of op B1-locaties... dus iets minder in de drukke winkelstaat... een prima aanbod van MKB-ondernemers hebben. Ja. En dat vindt de consument ook heel begrijpelijk. Daar heeft hij geen enkel probleem mee. Dus meer diversiteit wat dat betreft, meer winkels als woningen... betere concentratie van de winkels en in het uiterste geval slopen. Dat is een beetje wat het masterplan nou, slo ja, behelst. Ja, slopen is het meest vergaande, want dan vernietig je dus ook kapitaal. Wij denken veel meer aan herbestemming naar woningen... herbestemming ja. naar andere bestemmingen... dan alleen maar detailhandel of wat dan ook. Jan Meerman, voorzitter van Detailhandel Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Mooi samengevat, Guilene. Hey, heb ik voor gestudeerd. Ze kunnen aan de slag, die lui daar. Amsterdam is de enige grote stad waar het aantal overvallen... het afgelopen jaar is toegenomen. In Rotterdam en Den Haag uh, is juist een daling. In Utrecht trouwens, mijn eigen stadje. 40% daling maar liefst daar, in Utrecht. Uh, landelijk daalde het aantal overvallen met ruim 17% ten opzichte van 2012. Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. En verslaggever Edwin van der Berg. Uh, met name over de situatie in Amsterdam. Edwin, uh, om wat voor overvallen gaat het daar vooral? Nou, uh, goedemorgen Jurgen. Ja, vooral om, uh, om overvallen op, uh, op juweliers, uh, supermarkten, snackbars. Dus uh, het gaat dan vooral om, om kleine supermarkten, uh, waarbij de uh, nog uh, jonge daders, het gaat heel vaak om, om daders tussen uh, zeg maar de 15 en de, en de 22 jaar, even snel hun slag kunnen slaan. Een hit-and-run overval. En op zoek ga je naar, uh, naar het nog kleine kasgeld dat er vaak is. De meeste mensen, dat weet jij ook, pinnen tegenwoordig hun boodschappen. Maar die daders, die jonge daders, zijn dus op zoek naar het, naar het kasgeld. En dat uh, betekent vooral in de hoofdstad uh, veel meer overvallen. Of veel meer, in ieder geval meer dan in 2000. Uh, uh, 12, uh, 20 procent meer en ook meer woninginbraken 11 procent meer. Terwijl juist de hoofdstad in de afgelopen jaren een daling li liet zien. Ja, en die daling die, uh, die houdt nu dus op en, uh, en zien we een stijging. Ja, en wat is het verhaal achter die cijfers dan? Want ik bedoel ook in Utrecht, ook in Rotterdam en ook in Den Haag uh, spelen die problemen of speelden die. En daar is het kennelijk wel gelukt om uh, de trend te keren. Ja, dat is toch een beetje ingewikkeld. Ik sprak daar al over met de baas van de Amsterdamse politie eind januari... die toen uh, voor uh, Amsterdam deze cijfers uh, al bekend maakte. Uh, toen uh, sprak hij dus ook al van een, uh, van een stijging van het aantal uh, overvallen. Ja, het is toch uh, zo dat de politie extra inzet om, om die aantallen terug te dringen. Meer uh, verdachten zijn aangehouden, uh, zei hij. Er zijn speciale overvalteams in kwetsbare wijken... met dus die kleine kiosken, die juweliers, uh, die kleine snackbars... En er is veel samenwerking met die bedrijven om de beveiliging te verbeteren. Maar in tegenstelling tot dus de andere drie grote steden in ons land, laat Amsterdam een stijging zien. Dus de exacte oorzaak uh, kon hij toen eind januari ook uh, nog niet uh, geven. Maar het uh, betekent wel, beloofde niet, dat ze hier het komend jaar extra op gaan inzetten. Ja. Het is niet zo dat de politie daar gewoon in Amsterdam uh, gewoon veel te druk heeft. Ook met ander, andere zaken. Nou dat sowieso natuurlijk, uh, al kijk je alleen maar naar, naar het voetbal uh, uh, en, en naar de politie zitten Maar goed, dat kan, uh, dat gaf Berg, zo heet hij, de baas van de Amsterdamse politie toe, niet het excuus zijn om, uh, om uh, uh, dit, uh, dit te verdedigen. Hij, uh, hij gaf aan dat ook dit jaar uh, er meer agenten zullen worden vrijgemaakt, uh, onder meer uh, met extra overvalteams die dan speciaal in die wijken zullen surveilleren. Maar uh, ja het zal wel even tijd kosten om um, de overvallers die vaak ook niet gepakt kunnen worden. Door dat hit-and-run gedrag van ze slaan ze heel snel hun slag. En verdwijnen dan op vooral scooters de wijk in. En zijn dan klaar voor de volgende overval. Dus dat, dat levert ze wel een probleem op. Omdat ze toch veel te weinig van die daders nog kunnen arresteren. Edwin van der Weg, NOS-verslaggever. Was dat over dus het aantal overvallen in Amsterdam van de vier grote steden. Al het afgelopen jaar toegenomen. Don McLean. Lang, lang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 Do you write the book of love and do you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 Don McLean 1971, American Pie... Terwijl de Nederlandse ploeg zich momenteel het meest verbaasd... over de afzegging van Sven Kramer voor de 1500 meter... is verslaggever Anne van de Veen de hele ochtend op stad met Paul Beck. Ook een Nederlander. Maar hij is vooral druk met zijn pretpark op het Olympische terrein. Het park heeft als thema Russische sprookjes... en moet ook de Russische cultuur teruggeven aan de mensen daar. Nou, Anne, vermaak je, je daar een beetje? Ja, we zijn hier even in verbazing. We kijken naar een uh, zwevend tafeltje, hè? Ja, ja, wel zie ik ook, ja. nou, dat, We zijn bij een goochelij... We kijken eigenlijk naar zijn performance. Belangrijk is dat het ook daarin het op een andere wijze gebeurt dan normaal. Dat het ook eigenlijk een in interactie is met het publiek. Maar de Olympische Spelen lijken hier eigenlijk stiekem heel ver weg. Hè? Is hier bijvoorbeeld het brons van Margot Boer nog gevierd? Ja, bij ons Nederlanders wel. We zitten hier met zo'n vijf Nederlanders. We, zijn, uh, we ondersteunen eigenlijk dit park. We hebben, uh, uh, we hebben de, zeg maar de know-how om park op te zetten. We hebben allemaal parkervaring. En, uh, wij uh, zijn eigenlijk gespecialiseerd in het opstarten van parken. En ik moet je zeggen, toen ook uh, de medailles uh, uh, werden uitgereikt, waren wij eigenlijk, uh, ja, god, helemaal hilarisch. En nog steeds, we zijn zo trots. Dus u voelt het wel hier Olympische Spelen. Ja, wij voelen dat zeker. Wij zijn Nederlanders en trots op Nederland hier te zijn. U bent de directeur. Deze goochelaar wacht even op toestemming van u om te mogen vertrekken. Kunnen we hem dat geven op een echte directeur manier? Oké, okay. you can go. Thank you. Thank, you. Thank, you. So, thank you. Zo gaat dat. Vriendelijk yeah, klikje. Ja, is goed. U probeert met dit Attractiepark. Ik moet de hele tijd uitkijken om geen pretpark te zeggen. Ja, dat maakt niet uit. Dat is, uh, veel mensen weten het verschil ook niet. U probeert met dit attractiepark een stukje Rusland naar de Spelen te brengen. Ja. Waarom eigenlijk? Waarom is dat belangrijk? Ja, ik vind eerlijk gezegd, we zitten hier in Rusland... En dat betekent dat je eigenlijk ook de Russische cultuur in stand moet houden. Er zit zo verschrikkelijk veel historie in de Russische cultuur. En, uh, en de mensen moeten zich hier daar ook voelen en niet in Mickey Mouse land. En, uh, dat wordt vaak eigenlijk ook in veel parken gedaan dat ze allemaal imitaties willen doen van Disney. Wij doen het onze eigen karakter. En ten tweede is het zo dat Rusland, en dat vind ik zelf, een heel belangrijk land is. Uh, en uh, dat heeft er waarschijnlijk niet te maken met het park zelf, maar misschien met ons. Wij zijn hier, er zijn vele buitenlandse bedrijven hier. En het is zo belangrijk voor buitenlandse bedrijven om uh, zaken te doen in Rusland. En de mogelijkheid te krijgen om zaken te doen in Rusland. Dit land is twintig jaar. Houd. En er gebeurt zo verschrikkelijk veel. En het is, ik vind het al redelijk model wat hier eigenlijk allemaal in deze, in deze stad in de Moskou gebeurt. Maar sterker nog, u vindt al die berichtgeving niet goed voor de handel toch? Ik kan niet in één schap alles doen. En uh, ik denk ook wat in Nederland toch heel veel ja daar te negatief in is. Al sta ik echt zo open over de ideeën. Maar publicitair. En dat men vergeet dat wij als Nederlander een, een natie zijn die uh, handel drijft. En ook uh, dit land eigenlijk nodig heeft. Dus niet zo so zeuren, zegt u eigenlijk? Ja, dat, liever zeg ik dat niet, maar misschien denk ik dat. U denkt het? Ja. Niet zo so zeuren, dat is de boodschap van Paul Beck. U... Persoonlijk assistenten, zo noemen we er even. Ja. Staat ook te trappelen. Waar moeten we nu heen? Want het is een uh, drukke dag voor u. Ja, we gaan eens even kijken wat er aan de hand is. We gaan eens even kijken bij de. Good morning, Dobro Utra. We gaan eens even kijken hoe het uh, parken bij staat. De ochtend. Standpunt NL. Het is belangrijk dat Polaren wordt gered. Dat is de stelling deze ochtend. Wordt gereageerd via telefoonnummer 0800 1101. Via de Twitters. Eens of oneens. Doe het wel met hekje standpunten, alstublieft. Maar ook uh, via de verschillende sites. Ja, zo uh, twittert mevrouw Lovetjes. Zelf kom ik het nooit, maar voor ouderen, en dat zijn er veel... is het wel belangrijk dat ze bestaan, uh, voortbestaan. Polaren redden. Mag de belastingbetaler dat mislukte Hedgefondsspel der literaire elite nu ook gaan betalen? Koop eens een e book en iemand anders is het ook oneens, want het is geldpompen in een bodemloze put. Iedere boekhandel gewoon afzonderlijk verder. Kan de boekenbranche zonder polaren? We praten daarover met schrijver Ronald Giphart. Ronald, goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens met de stelling eigenlijk? Oneens. En waarom? Uh, ik zou het fantastisch vinden als individuele boekhandels blijven bestaan. Maar de keten polaren heeft bewezen dat ze niet levensvatbaar is. Dus dan moeten ze weg. Maar Polar is de overkoepelende uh, naam eigenlijk van een aantal uh, zeer gerenommeerde boekenzaken. Ik bedoel, in ons eigen Utrecht hadden we Broezen altijd. Dat heet nu tegenwoordig ja. Polaren. En het zou kostelijke zonde zijn als Broezen zou verdwijnen. Uh, Broezen is opgericht in 1755. Keming en andere boekhandel in 1843. Die zijn ooit samengegaan. En er gaat een, uh, een hoop verloren als Broezen Keming verdwijnt. Maar het, de harde waarheid is dat Broezen Keming was al weg. Uh, ooit heeft Boezek-Keming het besluit genomen om samen met andere boekhandels zich te groeperen. Uh, Donner in Rotterdam, Scheltema in Amsterdam. En uh, dat werd een keten, daar kwamen managers uh, uh, de dienst uitmaken. Er kwam een groot ja. hoofdkantoor, er kwamen liers bakken. En al het geld wat gebruikt werd oorspronkelijk in de onafhankelijke boekhandel... om die boekhandel zo breed en goed mogelijk te maken... dat in de zakken van... Uh, uh, van managers, van toplagen hmm. en uh, toen kwamen er investeringsmaatschappijen, toen kwamen er uh, exitpickers, dus mensen die uh, uh, dingen van, van waarde uit het bedrijf gingen halen, de panden werden verkocht, er moesten grote huren worden betaald en je ziet zo'n zo keten afzakken. En Boezer is niet meer, was niet meer. Maar wat jij nu schetst, hè, dat is dan vooral ook achter de schermen, wat, wat als consument even in die winkels, wat, wat beviel je daar dan niet aan? Ik heb uh, uren van mijn leven, dagen van mijn leven in Broeze Keming doorgebracht. Mijn hele literaire vorming heeft zich in Broeze Keming uh, geschiet. Uh, daar was kundig personeel dat uh, uh, als, als jonge student Nederlands wat ik toen was op, een, op, op pad hielp. Uh, de laatste jaren, het begon met Slecceis, uh, uh, nam het aanbod af, nam de deskundigheid af. En ik wil niks onaardig zeggen over het personeel. Uh, van polaren, want daar zitten nog steeds heel erg goede mensen bij. Uh, die enorme kennis van zaken hebben. Maar je zag in uh, veel polaren zaken het aanbod versvlamen. En waar vroeger uh, Broezo Keming een koole uh, een intelligence was, waar allemaal uh, titelslagen, waar je uh, een delicatesse zaak voor de lezer, was het uh, teruggevallen naar een, uh, een Lidl, een, een supermarkt. Uh, ...waar alleen bestsellers lagen. Uh, ze, ze leiden ook een beetje aan bestsellerietes. Uh. Dus, jouw, bo uh, jouw boeken lagen er wel trouwens, hè? Mijn boeken lagen er wel, <lacht> zeker. En ja. ik, ik heb daar ook met plezier. Nee, maar we hebben het nu over uh, de laatste jaren, hè. Uh, uh, ik ben helemaal niet tegen uh, grote boekhandels à la Bruse of uh, of Scheltema. Heb je ze uh, ook niet uh, nodig, Ronald, als, als schrijver zijnde, die grote ketens? Ja, wat je als, als, als schrijver nodig hebt, zijn uh, boekhandels die je boeken verkopen. En er zijn, en dat vergeten weinig mensen, vergeten veel mensen, er zijn ook heel veel onafhankelijke boekhandels. Zo'n boekhandelketen als Libris, dat bestaat uit onafhankelijke boekhandelaren. die zich hebben gegroepeerd en uh, samen optrekken. Maar dat blijven onafhankelijke boekhandelaren. Uh, daar gaat mijn hart meer naar uit dan als ik moet meebetalen aan het salaris van de directeur, ter grootte van 18.000 euro. Uh, omdat dat alleen maar bij een grote keten hoort. Wat wel gek is, Polare won in 2013 de publieksprijs voor beste winkelketen in de categorie boeken. Ja, nou, er zijn ook uh, individueel best goede zaken geweest. Maar ik heb ook Polare zaken gezien. Uh, dat waren dan vertimmerde uh, filialen van de slechten. Overigens, dat is ook een, een schande dat de slechten zou verdwijnen. Want dat is een fantastisch kanaal waar... Uh, de onderlaag van, van het boek aan kon worden verspreid. Maar goed, uh, waar ik echt uh, naar schaamrood door de kaken, door zo'n zo winkel liep: het kan niet dat dit hetzelfde bedrijf is als Blue's of dollar of geld maken. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen... Uh, ach, het is helemaal niet zo erg. Al die grote boekhandels, dat die verdwijnen... daar blijven nog genoeg uh, zaken over. Uh, zeg maar kleinere boekwinkels die ook, ook gespecialiseerd zijn... die er ook nog allerlei dingen bij doen. Uh, ja, die worden nu weggeconcurreerd door zo'n polaren... en die kunnen nu straks misschien dan het hoofd boven het water houden. Ja, dat is een ontwikkeling die je in Amerika ziet. Amerika loopt altijd een beetje voor uh, wat dat betreft. En uh, daar is men ook ooit begonnen met enorme grote boekhandels... met... Uh, Koffiecorners, uh, et cetera. En je ziet in Amerika een trend dat er veel van dat soort ketens nu verdwijnen. en veel grote zaken uh, op, de, op de fles gaan. terwijl er al een stuk of 400 kleinere gespecialiseerde boekhandels voor terug zijn gekomen. Ja. Dus het hoeft helemaal geen common en kwelverhaal te zijn. Ja. Het kan ook zijn dat uit uh, de as van, uh, van Boezekeming uh, drie geweldige. Uh, Bloeie zaken, waarschijnlijk. Kleine winkeltjes. Ik hoorde in Arnhem al een, een, een boekhandel, een winkelier, die dus ik geloof ik 55% meer omzet had gedraaid. Ja. Nu de polaren Sint... is. Ja? Die had wel extra personeel ah, ja. aan moeten nemen, zo. Dus voor hem is het juist fantastisch dat zo'n kleinere zaak weer tot bloei komt. En, en die winkels hebben natuurlijk te maken met mensen die gewoon achter hun computer een boek gaan bestellen bij die grote keten, die dat ook netjes nog bij je thuis bezorgt. Maakt het jou nog als schrijver iets uit of, of jouw boeken via uh, dat bekende bedrijf worden verkocht, of gewoon uh, netjes in een mooie boekenzaak? Nou, ik vind het zelf als consument uh, erg aangenaam in een boekhandel te vertoeven. En wat veel mensen niet beseffen is dat je kan uh, online bestellen... maar je kan ook online bestellen bij je plaatselijke boekhandelaar. Dus uh, stel, je woont in uh, Dordrecht, zeg maar even wat... Uh, dan kan je bij de Bengel of bij een andere lokale boekhandel... Uh, kan, je, ja, kan je je boeken ook online bestellen. Ja. En dat is voor die boekhandel prettig, omdat uh, die daarmee uh, dat deel van, van de onderwerp haalt... En je houdt de, je lokale boekhandel mee in stand. Het mooiste er zijn als het en en is. En je op zaterdag naar je lokale boekhandel gaat. En je door de weekse boeken die je nodig hebt online. via diezelfde lokale boekhandel. Ja. Ronald je dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. Graag gedaan. Onze stelling, dus Polaren moet gered worden. Dat is de stelling. U kunt nog reageren. 0800-1101. Stemmen via de site www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan hashtag Standpunt. Dit is Radio 1. Het NOA nu, hier is Jan van der Putten. Vorig jaar zijn er minder winkels en woningen overvallen. Het waren er ruim 1600 en dat is een daling van 17 procent. Minister Opstelte benadrukt dat het aantal sinds 2009 bijna is gehalveerd. Maar Amsterdam springt er negatief uit. Het aantal overvallen in de hoofdstad steeg vorig jaar met 19 procent, zegt de politie. PvdA-leider Samsom heeft weinig begrip voor die motie van wantrouwen tegen PvdA-minister Plasterk. Het is een geaccepteerde praktijk om geen informatie over geheime diensten naar buiten te brengen. En zo'n motie past dan niet bij het democratisch debat, vindt Samsom. Autofabrikant Toyota roept wereldwijd bijna 2 miljoen Priussen terug. Er is een fout ontdekt in de software van het hybride systeem. En daardoor kan de Prius langzamer gaan rijden en uiteindelijk helemaal stilvallen. In Nederland gaat het om 18.000 Priussen die worden teruggeroepen. En het pensioenfonds in de metaal, PME, verlaagt de pensioenen in april met een half procent. De financiële positie van het fonds is onvoldoende hersteld. Het fonds komt bijna een half procent onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. Bij het PME zijn 630.000 mensen aangesloten. En dat zijn de hoofdpunten. De ochtend. Ondanks verzet van de oppositie is de verkiezingsuitslag in Thailand toch geldig verklaard. Is dat zo? Ja, dat zullen we nu eerst weer de Olympische Winterspelen. NOS Radio Olympia. Het Geo Lippens. En de, de eerste gouden medailles zijn alweer uitgedeeld vandaag. Jazeker, en die eerste gouden medaille van de dag... dat waren er meteen twee. Hè. We hoorden het afgelopen uur bij het skiën... waren er twee vrouwen het snelst op de afdaling. Edwin Peek. Ja, inderdaad zijn er vandaag twee Olympisch kampioenen te bewonderen in de sneeuw in Rosa Coutor. Tina Maze, een van de topfavorieten vooraf, maakt het waar. Zij is de Olympisch kampioen, maar deelt die positie met de veel vroeger gestarte Dominique Giesin uit Zwitserland. Zij zorgt eigenlijk wel voor een verrassing dat zij de titel mag delen met Tina Maze. Er is nog een medaille voor Zwitserland, geen zilveren dus vandaag te verdelen hier. Maar wel een bronzen ook voor Lara Goed. Zij completeert het podium. Nog nooit vertoond in het Alpine-programma op de Olympische Spelen. Twee Olympisch kampioenen. Nou, voor Nederland moet het succes ook vandaag uit de al komen. Mag geen verrassing zijn. De enige landgenoten die vandaag in actie komen... zijn de vier die de duizend meter gaan schaatsen. Stefan Groothuis, Mark Tuitert, Michel Mulder en Koen Verweij. En Verweij, hij is hebben op de 1500 meter aanstaande zaterdag... denkt op een goede dag ook op de duizend meter om de prijzen mee te kunnen doen. Ja, nou, het is wel zo dat, ik, dat de 1000 gewoon uh, de meest wisselvallende, wisselvallende wedstrijd nog is dit seizoen. En ik toch in de eerste 600 meter op de echte 1000 meter is toch nog wel even een klein stukje achterlig. En ik moet echt een, uh, boven mezelf uitstijgen, al wil ik uh, voor echt een hele superklassering gaan. Maar hij loopt wel. De 1-9-2 heb ik dit seizoen al drie keer aangetikt. Dus het zegt al wat over mijn niveau op de 1000 meter. En vorig jaar won je hier zo het WK met 1 1 geloof ik. Dus ja, het kan wel. Maar uh, ik denk dat het niveau wat hoger zal zijn. En uh, ik denk dat ik dan ook nog even één tandje erbovenop moet doen. Nou, die wedstrijd is vanmiddag uiteraard live te volgen op Radio 1. En wie nu al denkt te weten... Ja, spelletje, spelletje. Uh, wie er <lacht> op plaatsen 1, 2 en 3 eindigen... die kan dat mailen naar het @nos.nl En de winst is een mooi boekenpakket. Zonder Ronald Grippa trouwens. Zaterdag staat de 1500 meter op het programma. Zonder Sven Kramer, want die liet vanochtend weten... zich volledig te richten op de 10 kilometer en de ploegenachtervolging. En zijn plaats wordt ingenomen door Jan Blokhuizen. Het was de eerste singeltje van deze dame uit Australië. Die kwam in 2011 uit Brooke Fraser met Something in the Water. Door de platenkast van haar ouders vond haar allerlei hippie muziek en dacht, dat wil ik ook. Brooke Fraser was dat. Het constitutionele gerechtshof in Thailand... heeft de verkiezingen geldig verklaard. De oppositie wilde ze dus juist niet te laten verklaren... omdat ze langer dan een dag hebben geduurd. Maar ze hebben dus niet hun zin gekregen. NOS-consument Michel Maas, waarom heeft het hof... dat verzoek van de oppositie afgewezen? Ja, het Hof zag geen enkele reden om die verkiezingen ongeldig te verklaren. Dat was een beetje on, onverwacht als je kijkt hoe die verkiezingen zijn verlopen. Er was een boycott door de uh, oppositie, die deed niet mee. Er waren protestacties op straten en miljoenen mensen in Thailand hebben niet kunnen stemmen vanwege die protestacties. Dus uh, iedereen dacht van er is een goede kans dat deze ongeldig worden verklaard. Maar ja, ze zijn volgens de regels verlopen. En, Omdat uh, ze het verlengd hebben dan? Of waarom?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 Um, nou, de genade klapt nog niet, maar uh, ze, er, ze hadden er wel op gerekend dat ze dit zouden gaan winnen. Uh, zeven jaar geleden is dat ook al een keer gelukt. We hadden ze eenzelfde soort situatie en toen was het hof wel op hun hand. En uh, stiekem dachten ze dat dat weer het geval zou zijn, maar... Het is niet gelukt en nu kunnen ze alleen maar hopen uh, op wat andere rechtszaken die er nog lopen. Kleinere rechtszaken die misschien een einde zouden kunnen gaan maken aan het bewind van Yingluck Shinawad. Ja, want dat zijn dan die nieuwe verkiezingen waar het nu om gaat. Waar de oppositie wel over heeft aangegeven dat ze daar aan mee willen doen. Nou, er zijn al een paar kandidaten van de oppositie die hebben gezegd... we gaan wel meedoen, want de gebieden waar niet gestemd is... dat zijn bij uitstek de gebieden waar zij hun aanhang hebben. Dus ze gaan wel meedoen aan verkiezingen die ze bij voorbaat gaan winnen. En de leider van de Democratische Partij, van de oppositiepartij... die heeft al laten doorschemeren zijn berichten... dat hij eigenlijk wel nieuwe verkiezingen zou willen. Oké, je houdt ons op de hoogte. Dankjewel. NOS-correspondent Michel Maas. De Ochtend, Mediaforum. Griet Vromans is hier, presentator van Breed hier op Radio 1. En net denk ik van Radio 4 gekomen. Hè? Zeker, hebben we net weer het ochtendprogramma achter de rug. Ja, uh, dat doe je er ook. En Tom van Lint is het mediaadviseur en omroepbaas. Uh, ooit was hij bij de KRO. Maar ook al een leven lang journalist. Hartelijk ja. welkom. Goedemorgen. We beginnen even met het debat in de Tweede Kamer. Minister Plaszek, hij mag dus blijven. Gaat beter op zijn woorden passen. Margriet, jij als presentator van Trotskamerbeet... hebt tot diep in de nacht zitten kijken. Nou, ik ben erbij geweest gisteren. Een uh, groot deel van het debat heb ik uh, meegemaakt. Toen kwam er op een gegeven moment een dinerpauze. Die heb ik aangegrepen om naar huis te rijden. En toen was ik net op tijd weer thuis om uh, de rest van het debat te zien. Maar niet tot diep in de nacht. Nou, Had je gelijk door kunnen gaan zo ongeveer. Nou, daar, zo is het. Ja, moet om vijf uur ochtends op... Dus, uh, ik vond het op een gegeven moment wel mooi. Maar ja. wat was het moment, want het, ik heb zelf ook heel lang zitten kijken, te, te, te lang ook uiteindelijk, want ik heb echt nog wel ook die tweede termijn helemaal bekeken. Ja. Maar je, het grappige is, je denkt op een gegeven moment, nou, nu is het wel duidelijk, hij, hij kan gewoon blijven. Ja. Gok ik dan. Hè. Voor mij was dat het moment dat Gert-Jan Segers zei, na het excuus van, van uh, Plasterk, ja, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die zei na het excuus van Plasterk, dat hij het een ruiterlijk excuus vond, dat hij het ook beter vond dat het dunne zinnetje wat in de brief stond. En toen dacht ik, nou is het bekeken. Hmm. Dit is, dit is wel goed. Want uh, Segers is natuurlijk van de C3, hè, de constructieve ja. drie van de oppositie. Toen moest natuurlijk wel nog die motie uh, van wantrouwen van Pechtold nog komen. Maar Pechtold heeft zaterdag in het congres gezegd dat hij nog lang niet uitgeregeerd is. Dus ik dacht, nou, die heeft voordat hij die motie van wantrouwen indient, wel eventjes goed bekeken dat niet iedereen die motie gaat uh, steunen. Zodat de coalitie in elk geval ja. wel kan blijven zitten. Ja. Althans, dat was mijn inschrijving. het is grappig mijn eigen ervaring met het debat. Gisteren, want je denkt de heel nou, nu heb ik het wel gezien, ik ga nu naar bed. En toch blijf en dan je kijken. En ja. dan komt er iemand weer met een mini-pieterige vraag... en dan denk je, oh ja, dat is ook wel weer interessant ook. Ton, Plasterk heeft gezegd dat hij nu uh, minder uh, in de media zal optreden. Dat is eigenlijk een belofte aan de Kamer ook geweest. Hij gaat vaker geen commentaar zeggen. Dat is voor ons media natuurlijk niet zo handig. <laughs> Ja, mag ik het ook eens uit het perspectief van de burger bekijken? Want ik denk het feit dat de, de kiezer is de, de verliezer... door het aanblijven van, van Plasterk. Want dat dossier van de veiligheidsdiensten wordt steeds belangrijker. Je moet je realiseren dat die veiligheidsdiensten... steeds verder op het privéterrein van burgers komen. We weten niet goed hoe dat zit... en we weten niet goed hoe onze belangen beschermd worden. Dat vraagt om een hele sterke minister... die vanuit het perspectief van de bescherming van burgers... ook naar die veiligheidsdiensten kijkt en dat met een zekere gezag. Doet. Nou, dat gezag is weg. Plasterk gaf vooral blijk van het dossier niet zo goed te beheersen. En dan word je ook nog aangemoedigd om daar minder nog over naar buiten te treden. Terwijl ik zou zeggen, die nieuwe situatie maakt het nodig dat ministers nadenken over de vraag hoe ze de samenleving juist gaan informeren over wat die veiligheidsdiensten doen, zonder het functioneren van die veiligheidsdiensten onmogelijk te maken. Dus ik vind dit een vanuit het open van burgers gezien, een totaal ongewenste situatie. Ja, daar zegt ontstaan. hij trouwens wel iets over toe, hè, gisteren. Hij zei, als u dat wil, dan gaan we het toezicht nog wel weer nieuw, opnieuw bespreken in een nieuw debat. Dat ja, toen ook, dacht ik ook, oh, dus hij ik, denkt wel dat hij Ja, ik, ik moet, ja, dat ik heb niet echt gedacht dat hij weggestuurd uh, zou worden. Het hing in hoge mate af van de kwaliteit van zijn verdediging. Ja. Dus een intelligente man, die een, klassiek def, een klassieke defensie heeft opgebouwd en het daarmee ja. uh, heeft gewonnen. Maar even, even los van de politieke inhoud, hoewel dat natuurlijk het allerbelangrijkste is, maar even ook, jij kijkt daar natuurlijk ook nog met het oog van de communicatieadviseur naar. Uh, hoe vond je dat hij deed? Ja, hij deed het naar mijn smaak heel goed. Ik zei juist al een klassieke verdediging. Want een klassieke verdediging gaat ervan uit... dat je je een beetje demoedig opstelt. Daar is hij de afgelopen dagen al mee begonnen. Hij maakte een aangeslagen terughoudende indruk. Nou, of dat nou voor echt... het debat nog niet hoor. Is dat leuk te babbelen. Het zag niet gezien, heel gezellig uit. Ja. Ja, ja, maar maar laten laat... wel meteen excuus in zijn eerste zin. Laat, laat ik nu het beeld wat hij in de media heeft opgeroepen... Uh, meetellen hè, in, in zijn uh, beoordeling. En dan was daar... Een minister die terughoudend en enigszins al de niet gespeeld, aangeslagen ja. uh, journalisten te woord stond. Hij zei bij elk woord dat hij zei uh, uh, speculeren, zei hij bijna standaard erachteraan, dat moet ik niet meer doen. Dat ja, zal het was, ik niet meer het was, bijna, het was ja. bijna kinderlijk. Vervolgens biedt hij meteen zijn excuses aan ja. en onthoudt hij een hele belangrijke wet, die geldt in crisiscommunicatie. Verlies nooit je geduld, blijf uitleggen. Sief. Leg het zo ja. vaak uit ja, ja. dat mensen op een gegeven moment het gevoel hebben uh, dat het uh, verduidelijkt ja. is ja. en daarmee heeft hij het gewonnen, want dat heeft hij op een briljante manier. Ja, hij, deed, hij deed het heel rustig en uh, viel, viel, viel, ook nog maar, hij, hij sprak heel erg in de wijvorm, keek uh, bijna om, bij, bij elke vraag, keek hij uh, Hennis ook zien. aan, he, van, ja, het we zitten wel er wel samen in zo. Ja, dat was ook wat Hennis zei, he, toen, ze, toen ze binnenkwam bij de Kamer, toen werd ze natuurlijk besprongen door alle journalisten, en toen zei ze hoe gaat u hierin, en toen zei ze, we gaan het samen doen wat heel erg opviel, was dat ze het dus niet samen deden, want Plasterk moest het helemaal doen, die keek wel steeds op naar haar, en dan keek zij een beetje minzaam terug maar nou ja, het resultaat was duidelijk. Zij, uh, zij heeft zich niet echt heel erg hoeven verantwoorden. Maar, niet zoals hij dat moest. Uh, Plashek neem ik aan komende zaterdag bij jullie in het Dat zou jij wel willen. Nee, wij hebben komende uitzendingen bij <laughs> het Hij zei nee. Hij zegt toch een meer, een heel veel gemeenteraadsverkiezingen. Ah, ja, en daar hebben we hele mooie gasten voor. Ja, okay. Vandaag in de kranten was er nog veel aandacht... voor het overlijden van oud-minister Els Borst. Het is natuurlijk nog steeds onduidelijk wat er is gebeurd. Nou goed, uh, daar wordt wel volop over gespeculeerd. In dit geval dus wel. Zo stond op pagina 7 in de Telegraaf... Naast het aandacht wordt verdriet van D66... een artikel met de kop... wijk getijsterd door inbrekers. Twee jaar lang zouden inbraken in de wijk... waarin Elsborst wonen scheringen in inslag zijn. Wekelijkse plundering zelfs. Margriet, wat vind je van die koppeling die dan ja, wordt gemaakt? Nou ja, het ligt een beetje voor de hand natuurlijk hè, dat, ze, dat ze dat doen. Uh, ze gaan kijken in die wijk. Uh, uh, Zo'n verslaggever loopt daar dan rond, stel ik me dan voor. En dan gaan ze natuurlijk uh, onderzoeken, is hier wel eens iets gebeurd? Mm -hmm. En dan komen ze tegen dat het vaker gebeurt. Althans, dat daar dus regelmatig wordt ingebroken. En dan, ja, dan is de koppeling gauw gemaakt. Maar goed, daar weten we nog helemaal niks van. Dus je nee, moet de koppeling wel uitkijken. kun je maken, maar het publiceren is natuurlijk een ander kan. Nee, gang. zeker. En je moet zeker uitkijken. En ik vind het ook niet heel erg kies... Uh, uh, het lichaam uh, wordt nog onderzocht van mevrouw Borst uh, daar wordt misschien in de loop van deze dag nog meer, iets meer over bekend verder weet je daar nog helemaal niks van maar dus... misschien juist die onduidelijkheid die dit veroorzaakt Tom? Het is overigens heel slim wat de Telegraaf doet, ja. want de Telegraaf maakt die koppeling niet. De Telegraaf zet twee verhalen naast elkaar die ook waarschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. En wij als lezer brengen die koppeling aan. Nou, mij... dus ben ik niet met je eens. Want er staat een inzetje, een foto van Els Borst in de foto waarin dus uh, percentages ook worden gegeven van hoe, hoe de leeftijdsopbouw is, hoe de huishoudssamenstelling is, hoe de woonsoorten zijn. Dus in die illustratie wordt wel een koppeling gemaakt met die inbraken. Nou, nergens ner ner ner staat de verdenking van de Telegraaf... dat uh, er hier iets gedaan zou kunnen zijn door een inbreedbreker. Ja, je bedoelt letterlijk. Er, er wordt Niet letterlijk, een letterlijk. Maar sfeer. beeld zegt veel meer, ja, dat weet jij dat hele, dat, uh, Ik doe er niets aan, uh, aan af, maar de, wij leggen de koppeling... en de Telegraaf doet dat op een hele slimme Telegraaf manier. Wat mij overigens weer wel verbaast is dat... Uh, ik heb al eens eerder uh, vraagtekens gezet bij het voorlichtingsbeleid van uh, justitie. Als het gaat om gebeurtenissen die de emoties uh, raken. en ook nog een maatschappelijke dimensie hebben. duurt het zo ongelooflijk uh, lang voordat je ja. een indicatie krijgt. wat er aan de hand is. Ik vraag me af uh, of, of dat in deze tijd van uh, moderne media niet wat anders kan. Nee, maar gisteren hadden we het er juist over. van misschien hadden ze achterwege moeten laten. dat ze zeiden van natuurlijke doodsoorzaak kunnen we niet direct vaststellen. Want daardoor kreeg je heel veel gespeculeerd. Ja, maar dat is dus juist een stukje informatie gegeven. Nou, dat speculeren was er al meteen vanaf de eerste tweet van die Michiel ja. Scheffer, d er uit Gelderland, die meteen al twitterde mijn moeder heeft haar gevonden. Waarmee al meteen uh, allerlei speculaties uh, ja. uh, begonnen natuurlijk. Maar zeg je dan het ligt niet zozeer aan het beleid, dit soort dingen kun je nee, niet nee, voorkomen? Nee, ik ben met Ton eens dat dat beleid dat, dat, dat, dat, je, dat je eigenlijk zit te wachten op officiële mededelingen en dat het Het is nog ouderwets oude oude ja. beleid gebaseerd op een, op een tijd dat je volop Maar als je echt had. nog niet weet, Ton, hoe moet je dat dan communiceren. Nee, maar de, de vraag is of ze het nog uh, niet echt weten. Misschien word ik uh, ook op een verkeerd been gezet door al die prachtige uh, programma's, uh, zowel drama als documentaires, waarbij de indruk wordt uh, gewekt dat de onderzoeksmethodes uh, van uh, de politie en justitie oneindig... Uh, binnen uh, binnen een uur worden woord opgelost. En, uh, uh, ja. Je kijkt te veel tv misschien. <laughs> nou ja, sommige, sommige de documentaires neem ik uh, serieus en dan, dan zijn de technische mogelijkheden schier uh, on, oneindig. Dus de beeldvorming rond uh, politie klopt niet. Maar hij, soms denk ik ook wel jongens, het kan ook wel wat sneller. Ja, mij. Ja. Ik vond trouwens wel zo'n tweetbericht... Hè, wat, wat deze Michiel Scheffer dan uh, meteen al uh, twitterde. Daarvan denk ik ook wel, moet dat nou meteen... Mm. He, het is nu officieel, schreef hij. Ik sprak haar als een van de laatste zaken Bijna als dagen. borstlopperij. He, of ik, was, heb, ja. ik heb ook nog haar verkiezingsprogramma geschreven. Denk ik, ja, Elke dramatische gebeurtenis wordt tegenwoordig uitgebuit ook voor persoonlijke profilering. En dat zie je rond uh, dit ja. onderwerp. Ja. Maar die, en die mevrouw die haar gevonden heeft... die geeft ook een interview aan het AD gewoon. Dat wil, ik, ik zat ja. ook te bedenken... Van, stel dat mezelf zoiets zou overkomen in je directe omgeving... dan ga je toch niet onmiddellijk dat ook in de krant allemaal roepen? Ik ja, ik dat zou mensel. het ook niet onmiddellijk doen. Maar ik snap ook zo'n journalist wel weer... die ja. dan denkt van... Hey, ik ja. zie hier een link, ik, ik, ik zie welke zoon zij heeft... ik bel haar meteen op. Kom op, daar misschien je zoon is heeft het toch al getwitterd. De vraag is of mensen dat als een interview ervaren. Ik kan me voorstellen, emotionele gebeurtenissen. Je hebt geen ervaring met de media. Je, je praat het van je af en je realiseert je niet... dat je met een journalist in gesprek bent. Ja. Maar dat weten we niet, hè? of dat zo gegaan is. Nee, dus misschien zo, heeft hij zo zich wel geïntroduceerd dat, ja. nee, het, als, ja, het kan best dat zijn dat u. hij zich geïntroduceerd heeft... maar, maar mensen zijn... Als je niet dagelijks met publiciteit uh, omgaat, weet je niet hoe dat, uh, en wat hoe dat werkt. En dan denk zijn. je ja. dat je ja. gewoon in... Uh, daar hoeft geen kwaade trouw in de te zetten. Dan dus nog even over een Hollands succesnummertje. Het was niet heel verrassend, maar iWorks, uh, bedrijf van Reinhard Oedermans... dat wordt overgenomen door Warner Brothers. iWorks is bekend van programma's als de IQ-test en sterren springen. En nu verkoopt hij het. We zijn met verschillende partijen in gesprek geweest. We hebben uiteindelijk gekozen dat de Warner Brothers wat zo'n mooi merk is wereldwijd om daar echt mee in zee te gaan. Maar hij doet niet alles van de hand. De Amerikaanse tak blijft in handen van Oerlemans... die dan ook binnenkort naar Amerika zal verhuizen. Ja, Tom, uh, jij hebt hem als jongetje zien binnenkomen, geloof ik, hè? Ja, ik was blij met zijn komst, want ik dacht... het is er een van de jonge generatie. Het gaat bij hem om mooie televisie maken. Uh, maatschappelijk relevante televisie maken. Daarom haalde hem ook binnen bij de, bij de publieke omroep. Maar ja, uiteindelijk bleek hij meer zakenman dan televisiemaker uh, te zijn. En ik moet hem feliciteren. Uh, dit is natuurlijk uh, vanuit zakelijk oogpunt gezien fantastisch succes. En daar heeft hij naartoe gewerkt. Gaat hij cashen nu, denk jij? Maar. Ik heb geen idee, ja, maar ja. ik vind dat jij zo'n dus beetje, beetje zuur klinkt. Ik moet hem feliciteren. Hij is een zakenman, hij heeft succes. Goed toch? Ik, ik heb hem gefeliciteerd met zijn zakelijke succes. Wat ik... Valt hij het ik... tegen? Had je allemaal... nou, al eens ja. Als, ja, als melker tegenover Fortuyn. Ik oh. moet hem feliciteren. Nou ja, ik, ik, daar zit een zekere teleurstelling van mij. Ten opzichte van de ontwikkelingen van, uh, van het bedrijf. Want uh, uh, toen hij begon heb ik nauw met hem samengewerkt in de veronderstelling. Er komt nu iemand bij uh, televisie... die vanuit een creatieve betrokkenheid uh, televisie gaat maken. Dit is een afrekening met het tijdperk van de John de Mol's... en, en de Joop van de Endes, waarbij het in, in hoge mate televisie-media werd gebruikt... om er geld uit uh, te halen. En ik vond die tegenbeweging heel leuk. Overigens mag je wat mij betreft met media geld uh, verdienen... Mm -hmm. maar in die volgorde, grote betrokkenheid bij de media... je maakt mooie dingen en daar verdien je geld mee. En uh, Reinoud heeft al snel de ontwikkeling... Uh, nou ja, hij heeft op een gegeven moment voor zichzelf gezegd... wil miljonair ja. worden en daar ga ik de media voor gebruiken. Eigenlijk ben jij een beetje teleurgesteld maar in jezelf maar met die omdat films je films zo heeft ingeschat. Die, die films die hij heeft verbeterd, ja, het zit er ook wel zo'n nek uitgestoken, vooral. Misschien met, Nou ja, daar, TV, daarom dan. is de, de vaststelling dat ik zuur ben... ten aanzien van de ontwikkelingen van, uh, uh, van Reinhard Oeremans. Uh, klopt niet helemaal, want ik heb wel ontzettend veel waardering voor... Uh, het, het profiel wat hij zich heeft aangemeten... en de successen die hij heeft uh, neergezet. Maar ik kijk naar media gewoon vanuit een ander perspectief. Ik vind dat je journalistiek moet bedrijven... dat je uh, creatieve dingen moet, uh, moet maken... In, in dienst van een bepaalde maatschappelijke ja. ontwikkeling. En daar mag je geld mee verdienen. En niet omgekeerd. Okay. En hij is van de categorie omgekeerd. Dus okay. hoort hij tot een ander kamp. Ik wil nog even kort met jullie naar de uitzending van Altijd Wat... gisteravond, daar in een interview met schrijver Leon de Winter... die met een theaterstuk over Anne Frank komt. Dat gesprek ging onder meer over de kritiek die hij kreeg van Theo van Gogh. Hij, hij raakte me regelmatig zo verschrikkelijk in mijn ziel. Ik heb er spijt van dat ik Theo van Gogh nooit in elkaar geslagen heb. Ja. Oh? Ja. ja. Ik denk dat hij dat het, het leven zou hebben gered. Ja. Ja van een uitspraak, toch? Ja, nou begrijp ja. ik de fascinatie van uh, Leon de Winter... met uh, Badr Hari. Hij had iets van de kwaliteiten van Badr Hari <laughs> willen hebben, kennelijk. <laughs> maar het is een, dit is een, een man uh, die bekend staat om rabiate standpunten... die uh, zelf geraakt wordt door de rabiate standpunten van een ander. Ik vond het een... Uh, ja, het klonk uh, uh, behoorlijk uit, uh, uit evenwicht. Een getormenteerde man die getergd is en daardoor geblokkeerd wordt. Want ik vind boosheid kan een fantastische inspiratie zijn... voor goede journalistiek of goede literatuur. Mm -hmm. Maar als je zo boos bent... Uh, dat, dat, je, dat je niet meer kunt schrijven wat hij zei, dat, dat woorden je ontnomen worden... Ja, ja. dan is er iets met je aan de hand tien volgens tien jaar me. na dato zit het ja. dus nog steeds zo dwars. Ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb de uitzending niet gezien. Alleen dit fragment, maar dus ik weet niet in welke context het allemaal gezegd is. Ik, ik vind het ook wel een beetje opschepperig om het zo te zeggen. Ik had hem in elkaar moeten slaan, dan had ik zijn leven gered. Ik denk, nou, nou, nou, achteraf is dat toch... Hè? Ik bedoel, je bent God niet... Het klonk meer wanhopig dan zelfverzekerd, uh, overigens. Nou, daarom zeg ik. Ik heb het niet gezien. Ik, ik ken alleen dit fragment, dus ik weet de context niet. Maar ik denk wel van, uh, als je dit zegt... Dan, dan meet je jezelf ook wel een beetje grote broek aan. Uh, dat is bekend, ook, dat het was bekend natuurlijk dat dat gezworen vijanden waren, die twee. Uh, Voortdurend ook elkaar uh, in columns en, en alles uh, uh, ja, bestrijden. Ik kan me toch wel herinneren dat na de dood van Theo van Gogh... Uh, de winter wel uh, onmiddellijk vooraan stond om te zeggen... van, dit, dit, is, dit kan niet. En, en dus eigenlijk uh, het, het opnam voor het Vrije hoort dat Van Gogh dus ook bezig. Ja, maar zou het toch ook gek geweest zijn als hij had gezegd... ja, heel goed dat hij is afgesloten. Nee, nee, maar goed, hij had ook niks kunnen e zeggen natuurlijk. Omdat hij, omdat hij Van Gogh hem altijd zo uh, ontzettend uh, achterna zat. Natuurlijk. Ja, nee, maar, ja maar, een... maar zo neemt hij het ook op voor Badr Hari. Waarvan hij zegt uh, onder deze omstandigheden... dat dat zo'n aardige man is. En ik sluit niet uit dat het in de persoonlijke sfeer zo is... maar. Door dat nu te zeggen is dat een, een, een statement, statement met juridische en maatschappelijke lading. Dat, ge, dat getuigt ook niet van een evenwichtige... Laten we zeggen dat het Leon de Winter niet echt lukt... om als een helikopter boven belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen te Dat is wat jij aan die uitspraken ja. ontleent. Nou, je kunt nog terugkijken op de site van Altijd Wat, dat zal ik zeker wat meer doen. wil weten. Dankjewel, Tom Verlind en Margriet Vromans. Dankjewel. Zo van een nieuwe film die heet Hartenstraat. Niels Geuzenbroek en Street of Hearts. Het is belangrijk dat Polaren wordt gered is onze stelling vandaag in stand.nl en daar kunt u al heel de ochtend op reageren door te twitteren of door de site te bezoeken www.stand.nl en door te bellen 0800 1101. Stand.nl. Goedemorgen. Goedemorgen met Saskia Worslap. Uh, ben ik in de uitzending? Zeg maar Saskia. Ja. Uh, nou, ik zou het ontzettend jammer vinden als Polaren verdween... want wat ik nog niet voorbij heb horen komen aan argumenten... toen Selectus en de Slechte samen fuseerden destijds... is mij opgevallen als regelmatige bezoeker van boekhandels... waaronder inmiddels Polaren... dat het segment van de Slechte in aanzienlijke mate vertegenwoordigd blijft. Dat wil zeggen een vrij breed aanbod van heel goedkope boeken. Mm -hmm. Bij ons in Den Haag is die boekhandel in de stad gevestigd, in de Spuistraat... Het gevolg is dat heel veel mensen altijd binnenlopen. Het was er altijd druk. En uh, ik ook uit mijn directe omgeving weet dat mensen die normaal gesproken geen boeken kopen, soms lager opgeleiden. Toch binnenlopen om eens even te kijken rond de kerst of Sinterklaas. Ja, dus Polar is goed om de drempel laag te houden... wat betreft het, het boeken ja. uh, kopen en in ieder geval bekijken ook. Dankjewel voor je reactie. Ja, u kunt gedaan. blijven reageren via de bekende kanalen 0800-1101... via de site www.stand.nl. En u mag ook natuurlijk twitteren. Eens of onder eens doe het wel met Hekje Standpunt.